In Bolivia zijn bij een carnavalsoptocht vier doden gevallen toen een loopbrug instortte. Zeker 60 mensen raakten gewond. Toeschouwers in Oruro stonden op de brug om de optocht te kunnen zien. Net toen er een groep muzikanten onderdoor liep, stortte de brug in. Op het carnaval in Oruro komen altijd tienduizenden mensen af. In Las Vegas is een bejaarde vrouw een supermarkt binnengereden. Zeker 26 mensen raakten gewond, van wie er 9 naar het ziekenhuis moesten. De vrouw raakte in haar pick-up truck de macht over het stuur kwijt en kwam pas helemaal achter in de winkel tot stilstand. Het weer, eerst kans op mist, later af en toe zon, er is ook kans op bui. En de wind trekt wat aan, het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. Start. Goedemorgen. Twee minuten over zes uh, hier op zondag. Ik weet het is een beetje zwaar opstaan, maar ik help je daar uh, graag mee. Met uh, allemaal hele mooie reportages uh, en, uh, en gesprekken hier uh, in start. En die worden dan uh, gemaakt door de talenten van BNN University. En dat is de radioopleiding van BNN. Straks uh, bijvoorbeeld ga ik je vertellen hoe ik 15 kilometer per uur in het uh, BNN-Vara-pand ben gegaan En uh, ook een voetbalupdate krijg je van me, want er uh, is veel nieuws van de velden. En ik draai uh, ook een nieuwe muziek voor jou. Ik heb uh, daarvoor weer mijn USB-stickje met allemaal wel leuke nummers bij me. Um, maar ik heb ook een plaat, een, uh, ja, een echte LP hier. Gewoon ja, in, in de studio, ik heb ook een LP-speler. Want uh, wat blijkt nou? De verkoop uh, van de LP's is uh, het afgelopen jaar flink gestegen. En, dat, uh, en dan in een tijd waar we vooral eigenlijk muziek downloaden... en het online luisteren via Spotify of, uh, of via YouTube. Nou, verslaggever Ruby, uh, Ruby die uh, heeft daar een uh, brandende vraag over. Maar waarom vinyl kopen als er zoveel makkelijke en gratis manieren zijn om muziek te luisteren? Om daar achter te komen ga ik langs bij Marlijn Parlevliet. Ze werkte tien jaar lang in een platenzaak, deed onderzoek naar vinyl... en is oprichter van Record Store Day. Kun jij verklaren hoe het komt dat vinyl toch weer aan het stijgen is in de verkoop? Omdat mensen nu de mogelijkheid hebben om steeds meer dingen te zoeken zelf... en steeds meer dingen uit te vinden. En daardoor zijn mensen veel geïnteresseerder. En als mensen geïnteresseerder zijn in muziek, kopen ze sneller vinyl. Dus hoe komt het dan dat mensen toch voor vinyl kiezen en niet voor de cd? Uh, vroeger heeft de CD vinyl vervangen. Het was veel makkelijker om een cd in een uh, CD-speler te stoppen dan een plaat. En nu is dat vervangen door een MP3. Het is veel makkelijker om een MP3 op te zetten dan de CD. En als je kijkt naar het fysieke product wat mensen graag in hun handen willen, dan is een LP veel meer waard dan een CD. Dit is natuurlijk sowieso ook wel een van de kenmerken van Van het gekraak. Dat gekraak, ja, zo fijn. I'm sick and I'm tired of reasoning. Wat is de work-up store day precies? In heel de wereld worden in ongeveer 2000 platenzaken... Uh, de muziek, de onafhankelijke muziekcultuur gevierd. Kan ik daar, daaruit eigenlijk concluderen dat uh, misschien jouw doel is... om de beleving van muziek weer wat meer terug te brengen door alles wat je doet... Ja, dat heb je heel goed gezegd. Hartstikke leuk natuurlijk dat we met z'n allen weer massaal vinyl aan het kopen zijn. Maar wat leggen we nou eigenlijk op die platenspeler? Om daarachter te komen ben ik vandaag naar de recordindustrie afgereisd. En dat is de grootste vinylpers van Europa. Dus ze kunnen me hier vast uitleggen wat vinyl nou eigenlijk precies is. Wat wordt hier gedaan? Uh, je staat nu in de gang waar de kwaliteitscontrole zit. En wat gebeurt hier precies? Dit is de snijkamer, dus hier uh, wordt de groef gemaakt. Er wordt één plaat gemaakt en vanuit daar wordt die geperst. Ja, klopt. De apparaten die hier staan, zien er ook echt gewoon best wel een beetje ouderwets uit. Klopt dat? Ja, welkom in het Record Industry Museum. Ja, museum in bedrijf. We komen nu echt de, de pers in. Kijk. Hier heb je een moeder en een matrijs. En de matrijs is de mal waar de platen mee geperst worden. Deze uh, negatieve groeven gaan we in het uh, PVC persen, in, in de perserij zometeen. En ook hier ziet het er uh, gewoon uit alsof de tijd een beetje heeft stilgestaan. Het is hier nog een stuk uh, lawaaiiger dan uh, waar we net waren. Hier worden de, de platen dus echt uh, geperst. De pers gaat dicht. En het PVC vloeit uit tussen de matrijzen. Het is zo'n 180 graden. Het artwork van de hoesen wordt dus ook bij jullie aangeleverd? We krijgen alles van de klant aangeleverd. Dus artwork, audio, verpakkingsinstructies en een afleveradres. En wij zorgen dat het klant en klaar de deur gaat. Het is dus mij nu helemaal duidelijk hoe vinyl gemaakt wordt. Natuurlijk kan ik hier niet weggaan zonder een plaat mee te nemen. Ja, ik mag hem je bij deze officieel overhandigen. Nou, het voelt bijna als een gouden plaat. Ik krijg hier in mijn handen Dotan. seven layers heet hij. En uh, ik ga hem meenemen naar de redactie en overhandigen aan, uh, aan Kees. Ik denk dat hij er heel blij mee is. Dankjewel. Nou, dankjewel, Ruby. Dit is hem dus. Op onze platenspeler in de studio, je hoort hem een beetje kraken. Als dus je goed luistert.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 I was a stranger in my own skin Seven layers grace and wet thin I was a stranger in my own skin Just seven layers I've been hiding in Running round and round in circles, Time me like a ball of string. Running around in all your secrets, one by one, I'm raveling. I was a stranger in my own skin, Seven layers grace, and wearing thin. I was a stranger in my own skin Just seven layers I've been hiding in My skin. Hoorde je hem? Hij kraakte een beetje hoor. Maar Seven platen... Layers been ja, platen die, uh, die klinken tegenwoordig eigenlijk ook uh, gewoon als mp3'tjes. Je hoort bijna geen verschil. In ieder geval uh, leuk. Seven Layers van uh, Dothan, Nederlandse zanger. Uh, um, en Seven Layers is ook direct de cd en die is uh, hartstikke nieuw. Kees Thorstein start... Precies, daar luister je naar op Radio 1. 10 minuten over 6. En iedere week nodig ik rond deze tijd gasten uit in de studio... die bezig zijn met een crowdfund project. Een project dat zij op de markt willen brengen... waarin iedereen kan investeren. En zonder die investering komt hij ook niet op de markt. Um, Leon Vergunst en Jan-Willem Schoenmakers zijn hier bij mij te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. En jullie willen q aan de man brengen. Nou ja, uh, wat is het? Ja, de q dat is eigenlijk een, een kruising tussen een, uh, tussen een fiets en een step. Uh, het is een elektrisch vervoermiddel. Hij is zo groot uh, als je eigen omgeving, dus je staat erop. Uh, en je kan er heel flexibel mee door het verkeer rijden. Door, omdat je tussen auto's door kan of zoiets? Of? Ja, je bent heel compact. En je staat er, dus je bent iets hoger dan de rest. Dus je kan er heel makkelijk, heb je, heb je zicht over de straat. En uh, ja, dat is het elektrisch, 100% elektrisch. Dus thuis aan de stekker? Dus gewoon thuis aan de stekker, opladen en, uh, en lekker rijden. Zijn jullie hier ook op uh, de QGO naartoe gekomen? Jazeker, we zijn uh, door Donker Hilversum hier naartoe gereest. Er zit wel een licht op? Jazeker, een uh, licht en, uh, en uh, verder alles wat een, uh, een voertuig in het verkeer moet hebben. Dus ook uh, uh, remlichten en uh, een, een toeter, dat soort zaken. Want uh, dan, dan, dan vraag ik me af, je moet er dus op staan, nou, enige andere elektrische vervoersmiddel waar je op kan staan. Dat is uh, de Segway. Je weet wel dat dat uh, dan sta je tussen twee grote wielen in uh, met een stang in het midden, met een stuurtje eraan vast, en dan moet je eigenlijk leunen om, om gas te geven. Klopt. Ja. Verschilt die nou veel met de Segway? Ja, de, eigenlijk de enige overeenkomst is de manier waarop je erop staat. Dus uh, maar verder, de Kugo heeft drie wielen, dus het uh, maakt hem iets makkelijker om te rijden. Mm -hmm. En uh, ja, de het leuke van de Curo is dat, die, dat je er heel erg uh, leuk mee door de bocht kan. Hij kantelt een beetje. Dus op het moment dat jij door de bocht rijdt, dan, net zoals op een motorfiets, kun je een klein mm -hmm. beetje in de bocht hellen. Ja, je kan een uh. beetje meeleunen. Ik heb er ook uh, op gezeten ja. uh, in, in het gebouw dan. Want het regent buiten. Dus we zijn even in de gangen gaan crossen. Dan heb ik toch nog 15 km per uur gehaald. Ja. Uh, dus um, nu, nu, nu, nu, nu trouwens, dan, ik bedenk me nu net. Wat een beetje pijnlijk is dan weer aan, uh, aan de Segway... nu we toch uh, aan het vergelijken zijn... is dat de bedenker daarvan die is gestorven omdat hij met zijn Segway... In het ravijn is gereden. Ja, ja ik, <laughs> um, ik, ik geloof niet dat de bedenker was, maar wel in ieder geval uh, die, die, iemand die er in de latere jaren, uh, geloof ik, uh, het bedrijf had overgenomen. Ja, precies. Of de eigenaar dan op dat moment. Ja, ja. Um, uh, de, ja ik vraag me toch af: is, is jullie q uh, Want je kan er natuurlijk ook best hard mee en dan flexibel door het verkeer. Ja. Kan die wel stoppen op het moment dat er nou, de aankomt. ik is echt een echt voertuig voor op de weg. Um, dus we hebben ook een Europese wegtoelating op de q -Go. Uh, waardoor hij in heel Europa gewoon uh, de, de weg op mag uh, mm -hmm. gekend worden. Ja, dat mag hij nu al? Ja, dat mag hij nu al. Um, en en, en de, de Segway wordt ook heel veel in, in, in ander terrein gebruikt. Mm -hmm. uh, dus, um, ja, en daar, gebeuren, daar kunnen dit soort ongelukken gebeuren. Ik weet het niet, ik ken de details hiervan niet precies, maar. Ik geloof dat de beste man van een ravijn afgereden is en uh, op zijn eigen landgoed. Ja, gelukkig hebben we die ook en, niet zo vaak uh, hier nou, in nee, Nederland. Nee. En daar kom je met de Kyugo ook eigenlijk, uh, eigenlijk normaal gesproken niet. Uh, je nee. hoort op het fietspad thuis uh, met de q -Go. dus uh, ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Ja, want hoe hard uh, kan zo'n ding? Hij rijdt 25 km per uur. Ja, dus uh, ook weer voor de wet is, het, uh, is die, is die uh, begrensd op 25 km per uur. Mm -hmm. Dat betekent dat je geen helm op hoeft. Uh, dus dat is lekker. Uh, gewoon lekker de wind door je haren. Uh, ja. uh, en, en ik moet zeggen, staand 25 kilometer per uur. Nou, je hebt zelf ook gereden. Uh, uh, dat ja. geeft je best een gevoel dat je, dat je, dat je snel gaat. Ja, dat, dat, uh, uh, want, want je kan er um, uh, zo'n beetje in ongeveer een, uh, een uur mee rijden. Dus ongeveer zo'n 25 zo kilometer. Ja. Um, maar dan denk ik wel, kijk, het voordeel van, van fietsen is of op een brommer dat je even nog kan zitten. Word, uh, de, de, word je niet heel moe ervan als je de, uh, op, uh, op dat apparaat staat? Dat valt erg reuze mee. In de praktijk uh, blijkt ook die 25 kilometer actieradius blijkt, uh, een, een, een, in de praktijk een goede uh, afstand te zijn waarop je gewoon een, uh, prettig bijvoorbeeld naar je werk kan rijden. Oké, okay, dat is gewoon. Maar het is wel echt. Stel je hebt een oplaadpunt tussendoor. Uh, je moet er geen Tour de France etappes mee rijden of zoiets. Dan wordt het misschien een beetje te veel. In de zin van? Dat, dat ja, als je er 100 kilometer mee aflegt. Ja, okay. Mocht dat zou kunnen. Uh, ja, daar is het niet dier. echt voor bedoeld. Daarnaast is het ook zo dat je, je het bijladen duurt een paar uur. Als je me helemaal mm -hmm. leeg hebt gereden. Dus het ideaal is als je bijvoorbeeld. Ik woon in Baarn. En als ik naar Hilversum naar mijn werk rijd, mm -hmm. dan uh, heb ik een heerlijk ritje door het bos. En vervolgens zet ik hem op het werk uh, aan de lader en uh, aan het eind van de dag rijker op weer uh, naar huis. Ja, nou, uh, in jullie promotiefilmpje zie je de QGo ook uh, op de weg. Uh, maar ook uh, uh, door een kantoorcross. Nou, verslaggever Judith was ook wel heel benieuwd uh, naar dit uh, ja, racemonster. Ja, zover je het een racemonster <lacht> van 25 km per uur kan noemen. Natuurlijk. Uh, en uh, die besloot hem uh, eventjes uit te testen. Ik heb net even geoefend, je moet een beetje sturen met je benen. Op het moment dat je ze indrukt en de andere been strekt, dan kun je een bocht maken. En er zit natuurlijk ook een stuur op waar je mee kan sturen. Het is een fel oranje go die ik mij heb toegewezen gekregen. Ik heb het gasknopje gevonden, ik heb de lamp aan, de toeter. Die heeft het wat moeilijker vandaag. Daar zit een beetje zand in, heb ik me laten vertellen. Maar er zit een toeter op. En daar ben ik al blij mee. Nou ben ik wel heel benieuwd of ik die topsnelheid kan verbeteren. Ja, scooter, ja, die rijdt me wel voorbij, tuurlijk. Maar dat is ook anders, daar moet je een helm op hebben. En dat hoef ik nu niet. Hopsakee, zeg ik even de 32 km per uur aan. Ondertussen ben ik bij het VARA-gebouw en kijk, die topsnelheid heb ik gehaald. Wat ik wel een beetje lachtig vond, is dat je bijvoorbeeld als je je richting aan wil geven, moet je je hand uitsteken. Dat vind ik best wel spannend om dan je stuur los te laten, want het geeft je toch de enige zekerheid. Nu hopen we dat mijn geliefde collega's hier mij naar binnen willen laten en dat ik even een stukje mag crossen in het gebouw. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat voor reacties dit bij mijn collega's opwekt. Of ze er een beetje jaloers op zullen zijn. Het Varapand begint met een best wel steile gang omhoog. Dus ik ben heel benieuwd of de Kugel dit ook kan handelen. Even gewoon rustig gas geven. Oh, wacht. Kijk. Oh, ga niet heel soepel. De Kugel redt het niet. De bergop. Kom op Kugo. Oh, ik ben gestrand. Dus ik ga even mijn Kugo duwen. Oh scherpe bocht. Roel, dankjewel voor dat je de deur voor me openhoudt. Jo. Zou je misschien ook even op het liftknopje willen drukken? Ja, komt-ie. In de lift, hopen dat de liftdeuren nu niet dicht gaan. Ho! Oh! <lacht> Zet bijna met de kiel vast tussen de liftdeuren. En Roel, het is goed dat je mee bent trouwens, oké, okay, in de lift. Want hoe kom ik zo meteen uit deze lift? Zit er geen achteruit op? Uh, nee. Dus nou. zou je me misschien uit de lift willen trekken? Een beetje aan het crossen door het, uh, door het pand. En ik merk eigenlijk bij iedereen heel erg veel jaloezie. Ze zijn er allemaal, ze willen er in ieder geval allemaal even we zijn. Uh, je zit nu al een uurtje te spelen op, op de Kugo. Wat vind je ervan? Ik wil er ook een. Ik wil er nooit meer af. Hoor dit, hoor dit lieve toetje nou? Dit is een... nou ja, het, ik snap de toegevoegde waarde van het wiebelen niet zo. Ja, het is wel leuk speelgoed. Maar je, er zijn natuurlijk weinig objecten waar je meer mee verlul staat dan met, met deze oranje Hugo. Het uh, jasje is weer aan. En de werkdag zit er weer op. Hugo en ik gaan weer naar buiten. Twintig meter voor mijn huis heeft hij er geen zin meer in. En dat is ook best wel logisch. Want. Hij is toch wel anderhalf uur, dik anderhalf uur, bereden door mij en door mijn collega's. Die het allemaal ontzettend leuk vonden. Wat ik minder vond was het richting aangeven. En ook dat je er niet op achteruit kan. Dan moet je toch even afstappen of je moet vragen of iemand even tussen de wenen door wil. Voor de rest was de q een stukje overbodige luxe. Maar wel ontzettend leuke luxe. En dus heb ik hem met heel veel plezier op gereden. Ze was er blij mee. En het heeft aardig wat hoofden omgedraaid op de redactie als je dan weer langs zo'n kantoor reed, dan zag je toch iemand die druk aan het werken was, toch even omhoog kijken van wat is er net voorbij gekomen. <laughs> Want het ijs, ja, je bent er best lang mee als je erop staat. Ik denk, nou, wat is het, uh, wat zou je zijn, ik ben 1,80 meter 80, uh, op zo'n Q-Go, denk ik 2 meter, 2 meter ja, er is, 10 ja. of zoiets. van 20 centimeter hoger, ja. op de weg. Ja, klopt. Nu um, zei Judith uh, heel goed, hij kon niet achteruit. Dat merkte ik ook, dat dan, uh, dan had ik een heel lekker uh, stuk gereden. Uh, en dan kon ik niet heel makkelijk een, een grote cirkel uh, uh, maken. En dus dan moet je even afstappen en hem uh, eigenlijk omkeren. Waarom kan hij niet achteruit? Je, je kan eigenlijk op zijn plek kan je hem keren. Dat vraagt een beetje oefening. Maar je kunt om je eigen as heen draaien. Oké. Okay. Dus uh, in de praktijk hoef je niet achteruit. Zelfs in een lift kan je hem bijna omkeren. En... Uh, we hebben ook wel gekeken naar een, een, een functie waarbij hij achteruit rijdt. Maar mm. het is heel moeilijk te sturen achteruit. Omdat je drie wielen hebt, uh, is, het, is het gewoon heel lastig. Ja. Dus we hebben ervoor gekozen om, hem, uh, om dat niet mee te geven. Juist omdat hij ook zo, uh, zo wendbaar van zichzelf is al. Ja, want er zullen aardig wat ontwikkelingskosten in, uh, in gezeten hebben. Uh, dat zie je ook al als je, uh, als je de prijs ziet. 295, of 2995 euro. Ja, in de BTW. Ja. Ja, dat, uh, dat, is, dat is een flink bedrag. Uh, ongeveer het bedrag van een scooter, uh, zoiets. Ja, ja klopt, klopt. Vergelijk het maar gewoon met een elektrische scooter. Ja, en uh, nou goed, als je het over de andere, het andere merk waar je net over sprak... Ja, die, die, die is drie keer zo duur ongeveer. Mm -hmm. Dus uh, als je hem daarmee vergelijkt, dan is de q natuurlijk een koopje... Ja. Uh, maar goed, de, de, ja, de prijs uh, wordt met name bepaald door de, door de batterijen die erin gaan. Mm -hmm. We gebruiken... Uh, dat zijn hele dure batterijen? Ja, je kan, daar gewoon, je kan ook hele goedkope batterijen kiezen. Maar we hebben gekozen voor een duur uh, lithium uh, pakket. Mm -hmm. Wat een, een, een van de modernste batterijen is. Ja. Uh, en goed, dat heeft ook dan zijn prijs. Nou, nu hoor ik aan jullie, jullie uh, uh, zijn heel erg bevlogen erover. Jullie zijn niet voor niks hierop uh, naartoe gekomen. Hoe kom je op het idee om een soort van uh, grote driewieler uh, te maken... Uh, elektrisch, die, waar je dus mee uh, de stad uh, door kan crossen? Wij wilden graag een, een nieuw uh, vervoersconcept bieden. Want, uh, kijk, scooters uh, bestaan er al sinds jaren een dag. Elektrische scooters, die, uh, die worden ook gemaakt. Er wordt eigenlijk gewoon een benzinemotor uitgehaald... en een uh, elektromotor toegevoegd. Mm -hmm. Maar wij dachten dat eigenlijk uh, in deze moderne tijd... er ook gewoon nieuwe, moderne manieren van vervoer mogelijk moesten zijn gegeven uh, de moderne middelen, zoals uh, elektromotoren en, uh, en compacte accu's. Oké, okay. nu vroegen wij ons af van even een klein marktonderzoekje. Want uh, zit men uh, op straat uh, en, en vooral uh, fietsend uh, Nederland... Uh, te wachten op dit, uh, dit hippe, toch, toch wel hippe vervoersmiddel? Ja, zeker. Ik vind het leuk, denk ik. Superleuk. Nee, denk het niet. Waarom wel? <laughs> ik kan ook uh, fietsen lopen. Ja. En uh, het zou ook wel niet goedkoop zijn. Nee omdat ik hem lelijk vind en ik zie het nu er niet helemaal van in. Nee, nee. Ik uh, hou het alleen maar bij mijn fiets. Ja, dat houdt mij nog een beetje in beweging. Even mijn spieren ziek, dan moet ik dat wel. Uh, nee. Ik hou toch meer van mijn fiets. Ja. Het is uh, echt heel mooi. Ik heb zelf niet zo heel veel geld, dus ik zou het niet doen. Nou, op het moment niet. Uh, ja, ik kan het verbeteren, dingen gebruiken. Vakanties of zo. Uh, nee, nee, ik denk het niet. Uh, nee, dat, nee, dat zou ik niet willen. Ja, als ik het geld zou hebben, zou ik het uh, zeker doen. Ik vind het wel vet. Nee, omdat ik overal waar ik naartoe moet... dat is, uh, of een kwartier fietsen... of dat is een half uur met de trein. Dus dat is voor mij helemaal niet functioneel. Nou, het is, het is een modern apparaat. dus dat, uh, Vandaar dat uh, sommige mensen die hebben zoiets van... oh, leuk, uh, wil ik wel uh, proberen. Het is natuurlijk ook... Uh, ja, ik bedoel, als je student bent... dan is het ook uh, lastig te betalen. Um, binnen hoeveel jaar rijden er uh, uh, aardig wat van die dingen rond in de stad? Nou, het, is, het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat ineens heel Nederland op een kielbouw gaat staan. Mm -hmm. uh, je, je ziet dat in de, in de straat ook. Uh, de reacties uh, die je krijgt, die zijn, uh, nou, de reacties die ik hoor, zijn uit, meestal positief. Uh, mm -hmm. van, goh, wat is dat? en Wat heb je daar nu? En, maar dat is ook meteen, uh, dat voor mensen is het iets nieuws, iets aparts. Uh, dus niet iedereen gaat daar zomaar op staan. Uh, dus... Um, het heeft een bepaalde gewenning nodig. Je moet ze eerst gaan zien in het straatbeeld... Eh, voordat iedereen zegt, van ja, doe mij daar ook maar een. Uh, en goed, de markt van elektrische vervoersmiddelen is, uh, is, is groeiende. Uh -huh. Is sterk groeiende. Dus wij verwachten in de, in de komende jaren er in Nederland uh, enkele honderden te doen. Uh, wat natuurlijk geen grote markt is uh, waar we niet ons bedrijf kunnen Maar dan kunnen, hebben jullie het, het, het geld wel er weer uit? of? Nee, nee. We gaan, uh, naast Nederland gaan we in de komende jaren uh, ook, ook Europa in. Mm -hmm. We zijn nu al uh, een aantal dealers in, uh, in, in andere Europese landen. En ook buiten Europa uh, wordt die al geleverd. Ja, nu uh, vraag ik me wel af. Hoe ver zijn jullie al met, uh, met het crowdfunding project? Het crowdfunding project uh, staat nu geloof ik op 75%. Ik heb vanochtend even gekeken nog. En dat is eigenlijk het eerste wat ik altijd doe als ik wakker word. Kijken of jullie er al zijn. <laughs> kijken of we er zijn. We zijn qua tijd ongeveer op de helft nu. We hebben nog 45 uh -huh. dagen te gaan En 75 van het bedrag is ja. binnen. Want hij is er nu al wel. Maar dat is dan een soort van prototype of ja. zoiets? Ja, we hebben hem eerder geproduceerd. Geen prototype, maar echt in productie genomen. Daarmee ook een Europese wegtoelating gekregen. En we hebben tot 2012 geproduceerd. Toen hadden we een distributeur aangesteld voor de Europese verkoop. Uh -huh. En die stopte er ineens mee. Uh, en, en dus en, dit uh, project? En, ja, en dus hebben we onze productie ook even stil moeten leggen. Uh, ja. En nu zijn we weer... Uh, en nu roep je de hulp in uh, van Nederland. Uh, waar, ja. Naar welke website uh, kan je toe? Nou, luisteraars kunnen het beste even op www.cugo.nl kijken. Uh, daar staat uh, ook een, een, een link naar de crowdfunding uh, pagina... Uh, het crowdfunding project loopt bij One Planet Crowd. Mm -hmm. uh, dat is een... Maar dan kom je gewoon allemaal op via jullie ja, site? Ja, dat toch? kan allemaal, uh, allemaal gewoon via de, via de site. Het platform is, is uh, specifiek voor, uh, voor duurzame projecten. Dus... Oké, okay. nou lijkt me duidelijk. Heel veel succes uh, met jullie project. Leon en uh, Jan Willem van uh, QGO... Uh, de batterij uh, is gelo geloof, ik, geloof ik nog wel even vol De batterij om weer terug naar had, huis te komen. nog thuis. Ah, oké. Gelukkig. Dank jullie wel. Uh, en ik heb ook nog even een filmpje getweet. met uh, Kees Doorstein. Dat is mijn account. En daar zie je Judith uh, met haar q uh, door uh, het uh, gebouw heen uh, rijden. Dat ziet er, uh, ziet er grappig uit. Uh.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 The bitter taste of the unknown. sell you for nothing. You're not the only one singing, singing, trying to bring to life your dreams. sell you for nothing. You're not. My drum is it's fresh cat Your bedroom shadows are Uit Engeland. Ik kwam even langs. Jamie Callum, You're not the only one. Hier tegen half zeven aan op Radio 1. Met uh, start. En uh, je kan uh, mij volgen op uh, Twitter: Kees Dorenstijn. Dan uh, zie je onder andere het filmpje uh, wat van uh, Judith, die op haar uh, elektrische soort van uh, driewieler door het uh, VARA-gebouw aan het rijden is. Even kijken wat er nu trending is op uh, Twitter, hashtag carnaval uh, doet het goed. Dat feest is natuurlijk helemaal losgebarst dit weekend... en duurt nog tot dinsdagnacht. Ik uh, zie dat uh, kickfish is het uh, trending topic... Uh, kick finish. Uh, kick uh, op het uh, NK Allround is uh, Sven, Kamer, uh, Sven Kramer gedisqualificeerd, omdat hij met zijn voet een kleine schopbeweging maakte toen hij over de finish uh, ging en uh, dat mag dus niet, en Irene Wuest uh, protesteerde in diezelfde uitzending tegen de disqualificatie, uh, disqualificatie door uh, zelf ook al kickfinishend te eindigen Sven Kramer heeft het uh, ooit al eerder gedaan, volgens mij tijdens een uh, EK Allround, toen werd hij niet gedisqualificeerd maar nu zijn ze Blijkbaar wel uh, uh, erg streng. En uh, Go Ahead Eagles, PSV is trending topic. De Eindhovenaren stonden er slecht voor tijdens de rust. Gisteren toen ze de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles speelden. Toen uh, stond het 2-0 uh, voor de, de club uit Deventer. Maar PSV kwam spectaculair terug. Bra Brian Ruiz die maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt. Uh, de wedstrijd eindigde in 2 tegen 3. Dan even het uh, laatste nieuws van de internetkrant. In Middelburg is gisteravond een man neergestoken. Hij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht... en waarschijnlijk had het slachtoffer ruzie en is toen aangevallen met een mes. Een Amerikaanse verslaggever moest worden gered door de brandweer. Hij zat vast in de modder toen hij een live verslag van de overstroming in California ging doen. De hulpdiensten hebben nu de media verboden om nog in de geëvacueerde gebieden te komen. En op het treinstation van de Chinese stad Kunming zijn zeker 28 mensen gedood... De aanslag zou uh, gepleegd zijn uh, door meer dan tien aanvallers. Vijf van die aanvallers zijn doodgeschoten door de politie. Even kijken hoe het weer is. Nou, het regent eigenlijk nauwelijks. Er komen een paar kleine buitjes over Gelderland en over Rijssel. Maar uh, voor de rest is het hartstikke droog. Start met Kees Thorstein. Dan uh, tijd voor de sport... Uh, en dan wel uh, een voetbal-update, want er is veel nieuws. Uh, de klassieker is vandaag natuurlijk uh, Feyenoord-Ajax. En het Nederlands elftal uh, moet ook weer aan de bak deze week. Floris Koekenbier is uh, adjunct hoofdredacteur van Goal Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Floris. Hey, ben je er? Goedemorgen. Hey, ja, nee, ik ben er. Ja, <laughs> uh, eerst even um, over een nieuwe regel waar ik uh, net over lees. Want voetballers mogen vanaf 1 juni niet meer een uh, boodschap onder hun shirt dragen. Dus uh, even als voorbeeld, als Van Persie scoort, mag hij niet meer zijn shirt omhoog trekken... met dan een ander shirt eronder uh, met de boodschap erop. Gefeliciteerd, papa, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, wat vind jij uh, van dit verbod? Nou, kijk, zo uh, is het niet helemaal uh, dat niemand dat helemaal meer mag. Uh, iedereen heeft, heeft er zelf, uh, mag dat zelf bepalen. En uh, ja, kijk, uh, als een speler dat afspreekt met de club van... Hè, ik trek mijn shirt niet omhoog, dan mag dat niet. Mm -hmm. En uh, als hij dat uiteindelijk wel wil, en dan kan hij dat ook in zijn contract kan dat afspreken. En dan mag het uiteindelijk ook wel. Oké, dus, okay, dus als de FIFA een verbod instelt, kan je het alsnog omzeilen? Ja, ja precies. Maar, als als een club iets wil, dan, dan kan dat wel. Dan kan het wel, maar dan straks ja. komt een WK aan en dan mag het waarschijnlijk niet. Nou oké, okay, dan doe je het en dan komt er... Ja, goed, en uiteindelijk, dan, uh, dan, mag je, uiteindelijk ja, dan mag je nog wel iets voor. Ik bedoel, dat... Uh, de FIFA heeft daar niet zo heel veel over te zeggen uiteindelijk. Dat doen ze nu wel. Maar, mm -hmm. ja, maar uiteindelijk wel gewoon die verjaardagsboodschap aan je pa erin. Dan even naar de klassieker Feyenoord-Ajax. Die wordt vandaag om half drie gespeeld. Altijd spannend, vind ik zelf. Ja, ja, Wat ja, verwacht zeker. jij van de wedstrijd? Uh, ja, ik, denk, uh, ik bedoel, er staat heel veel druk op natuurlijk. Want uh, ja. allebei de, de ploegen moeten een beetje winnen. Uh, Feyenoord moet winnen omdat... Ja, Anders doen ze helemaal niet meer mee voor het kampioenschap. En ja, Ajax moet winnen omdat ze natuurlijk uh, ja, toch wel hebben, uh, goed uh, te maken hebben van afgelopen donderdag. Ja, want toen verloren ze keihard hè, van uh, Red Bull Salzburg uh, met uh, 3-1. Ja, inderdaad. Ja. Heeft dat nog ja, effect uh, op die ajax idee, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ten eerste heb je de, de reis naar Oostenrijk uh, en de terugreis ook nog. En uh, ja, ten tweede, ik bedoel, je gaat voor de tweede keer in een week keihard af. Dus dat doet toch wel wat met, uh, met de spelers, denk ik. Dus misschien een uh, betere kans uh, voor Feyenoord om te winnen? Ja, ja, ik weet niet. Ik, ik denk dat uh, de kansen aardig gelijk, uh, gelijk oplopen. En ja, een gelijkspelletje, ja, ik zou een spelletje inzetten, zeg maar. Een gelijkspelletje? Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dat, uh, dat is voor vanmiddag. Nog even naar oranje dan. Want woensdag uh, spelen onze jongens een uh, oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Afgelopen vrijdag maakte bondscoach Van Gaal daarvoor de selectie bekend. En uh, die pak ik er eventjes bij. Louis, ben je er? Louis? Ja. Ja, Louis, kom er maar in. Ik heb een staf van uh, acht scouts. Die volgen iedere week vijftig spelers. En wij maken iedere week een... Uh, een uh, Basiselftal, het schaduwelftal. En dan nog ook, omdat we 50 spelers volgen, nog een uh, laatste elftal. Dat noemen we het Patrick Kluifertelftal. En in dat. Uh, daar ben ik. En uh, uh, Van Gaal, die had de microfoon nog even. Um, maar en in dat uh, elftal zijn uh, dus de debutanten als Promes, Klaassen en uh, Boetius uh, geselecteerd. Um, ja, wat, wat vind je ervan? Ja, uh, hartstikke goede voetballers, uh, heel veel talent. Alleen ja, dat zijn natuurlijk niet de jongens die ons een uh, wereldkampioen gaan maken. En het is heel leuk dat Vergaal ze erbij had, maar als Vergaal uiteindelijk in Brazilië echt iets wil doen ja dan denk ik dat hij toch wel wat meer ervaren spelers erbij moet halen ja maar ik denk dan die drie nieuwe jongens die maken dan hun debuut tegen Frankrijk ja dan denk ik toch ja jongens jullie gaan nooit het WK halen jullie hebben nog zo weinig ervaring dan krijg je nu wel een debuut maar het WK zal over een paar maanden ja ja precies ja maar goed ik bedoel ik heb het idee dat het verhaal uh, en dat heeft hij ook wel daarna nog gezegd op die persconferentie van ja vijftig spelers dat zei hij ook ja, hij geeft een aantal jongens die er nu niet bij zitten, ja, die geeft hij een prikkel. En misschien komen die er straks toch nog wel bij. Ja, dat, dat is een beetje zijn, zijn ding, zeg maar. Ja, nou, we zullen het uiteindelijk zien. En nog even kort, vorige keer wonnen we keihard tijdens het EK 2008 van Frankrijk 4-1. Mooie wedstrijd. Zit dat er woensdag ook in? Mm, ik denk dat Nederland wel wint, ja. 2-0. 2-0, oké. 2-0 zegt uh, Floris Koekenbier uh, van uh, uh, Goal. Uh, nee, uh, excuus. Uh, um, uh, ik ben hem. Uh, uh, adjunct hoofdredacteur oh, van Goal. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik zei het gewoon goed. Oké. Okay. <laughs> Heel goed. Dankjewel, en uh, goeiemorgen. Right. Ondertussen is het hoog tijd uh, voor een ontbijtje voor Ruby. Zij uh, sliep vannacht in een hotel om te testen wat ze daarvan vindt, want het is in Haarlem open hoteldag. En daarbij hoort natuurlijk room service. Maar Ruby is de lulligste niet. Nu is toch wakker is, helpt ze ook gewoon eventjes mee. Ruby, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Uh, Oké, okay, nou, uh, je, je, je kan er direct achter komen of, ja, of het, wat het personeel nou van het hotel vindt, wat je net zei. Um, want sta je al in de keuken of niet? Ja, ik, ik, ik sta in de keuken. Ik heb net even geholpen, we hebben het ontbijt klaargezet. Ik heb ook stiekem al even wat hapjes genomen, want ik was inmiddels wel behoorlijk hongerig aan het worden. Maar ik sta hier inmiddels ook met Tamara, die werkt hier in het hotel. Uh, dus ja, als je nog brandende vragen hebt, dan kun je ze nu stellen. Ja, ja, ik vraag me wel af inderdaad van wat dat personeel nou allemaal heeft aangetroffen in die hotelkamers. Nou, ik hoorde net een heel mooi verhaal van Tamara over Hells Angels. Uh, misschien kun je het zelf even uitleggen, Tamara. Uh, ja, we hebben hier een tijdje geleden een hele groep Hells Angels gehad. Um, en daarnaast hadden we ook op de derde verdieping uh, Boeddhistische Monniken. En dat ging allemaal hartstikke goed samen. Dus uh, de slogan van Golden Tudor, Rare World Meet, uh, nou, dat is hier onwijs van toepassing. Uh, ja, zo hebben wij heel verschillende gasten. Ook. Dus uh, Kees, niet alleen Brad Pitt uh, komt hier graag langs, maar ook als angels. Dus uh, er komt hier van alles en er gebeurt een hoop. Maar wat hebben zij nou allemaal aangetroffen? Want ik neem aan dat, kijk, het, ja, het is nou eenmaal zo dat er, dat er heel veel dates zijn in hotels. En in ieder geval dat, dat mensen, het is niet hun thuis, dus ze kunnen er gewoon een smerige boel van maken. Ja, wat, wat zijn zij allemaal tegengekomen qua, qua viesheid en uh, verrassende dingen? Nou, ik zei net al inderdaad tegen Tamara, mijn kamer was gelukkig heel schoon. Maar Tamara, ben je wel eens hele smerige dingen in het hotel tegengekomen? Hier bij ons? Ja. Uh, nou, we hebben wel eens een aantal keer een paar gevonden voorwerpen... die mensen hebben achtergelaten. Waarbij ik bij mezelf dacht, waarvoor neem je dat mee? Naar een hotel. Uh, ja, zoals uh, nou ja, vibrerende voorwerpen, zeg maar even... Uh, nou ja, ook uh, voor nachtelijke romances uh, Gewoon, liggen er wel iets. Uh, vibrators uh, dus. Condooms ja. en ander soort dingen uh, in de kamers. Maar het valt over het algemeen wel mee. We hebben uh, niet buiten die dingen geen hele, hele rare dingen in ons hotel uh, gevonden. Nou Kees, ik zou het toch best wel chockerend vinden als ik als uh, schoonmaakster een gebruikte dildo tegen zou komen. Maar, uh, heeft uh, ja. heeft uh, George Clooney uh, nog wat achtergelaten dan? Heeft George Clooney Was hij was van George Clooney? Die nee, volgens mij, had... nee, volgens mij niet. Uh, die heeft zich volgens mij ontzettend netjes gedragen hier... toen hij uh, hier aanwezig was in het hotel. Nou ja, geen sappige roddels over George Clooney en uh, Brad Pittus... maar er gebeurt een hoop uh, in het hotelleven. Ja, nog even één laatste vraag. Dat vroeg ja. ik me uh, net af. Of jij nou daadwerkelijk in zijn kamer hebt geslapen? Ja, dat, dat weet ik zelf ook niet. Maar heb ik in de kamer van George Clooney geslapen? Nee, helaas niet. Ik weet niet zeker welke kamer het is geweest, maar wat, volgens mij zijn het een van de suites geweest. En uh, jij ja, zit op een mooie hoekkamer met uitzicht over Haarlem. Maar volgens mij was het niet de kamer van George Clooney. Ik kan wel zeggen dat Guus Meeuws volgens mij in de kamer heeft geslapen. Oh. Oké, okay, dus Kees, ik heb in het bed van Guus Meeuws geslapen. Ik ga kijken of ik op deze vroege ochtend... nog een klein snuffeltje in de deken van George Clooney uh, kan doen. Maar <laughs> ja, een hoop bekende namen hier dus. Nou, succes met het zoeken naar deken van uh, George Clooney. Ruby, uh, dank je wel uh, tijdens de open hoteldag.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 Dan zie je niet alleen maar in een man van steen en van buiten lijkt ik hard, maar flikker eens doorheen en laat het doen in mijn madderhart. De man die ik nu ben, de man die ik wil zijn. En jochie, en Blijf het allen. Van de harte, goeiemorgen. Sinds uh, uh, wiet vanaf uh, uh, dit jaar legaal is in Colorado... zijn er uh, steeds meer honden naar de dierenarts gebracht... Uh, die wiet uh, uh, hebben gegeten. Als de beestjes uh, de stash of de spacecake van uh, uh, het baasje dan, uh, vinden... dan eten ze het op en dan worden ze stoned. Um, en dus moeten ze dan naar de dierendokter, want uh, ze worden gedesoriënteerd en kunnen zelfs in uh, coma raken. Ja, echt nieuws waarbij je denkt... Kuk, kuk. Ook uh, de uh, Gentse kok Willem uh, Baljeu heeft een gehadbalkamp georganiseerd. En uh, kinderen kunnen daar in de krokusvakantie naartoe, een uh, week lang. Dan gaan ze dus een week lang balletjes draaien. Ook nieuws waarvan je denkt... Kuk, kuk. Ja, en uh, laatste is uh, stuntman... Joby Ogwin die, uh, gaat uh, van de Mount Everest springen. Hij gaat uh, de 848 uh, uh, meter hoge berg bedwingen met een wingsuit aan. Dat is een soort vleermuispakje waardoor je kunt zweven. En uh, Het is de eerste keer dat dit gebeurt uh, door die Joby. Ronald uh, Overdijk, uh, goedemorgen. Jij bent uh, van de parachuteafdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de luchtvaart. Bepaal jij niet dat je dit zelf niet bedacht hebt? Um, ja, het is, het is, uh, ik ben geen dus uh, Van de Mount Everest is een, een gaatje te ver voor mij. Dat, is, dat, dat durf je niet? Of, uh... Nou, ik denk dat je daar moet je gewoon jarenlang training voor hebben... om zo'n hoge berg op te kunnen. En uh, dat is niet voor iedereen. En die Mr. Ogwin die is echt... Uh, die is al eerder op zijn top geweest, nou ik begrijp. Mm -hmm. dus die, uh, wat niet wil zeggen dat het hem nu lukt trouwens. Want het blijft nog steeds moeilijk. Maar, ja, want hij moet hem eerst echt helemaal beklimmen. Kan je er niet met een vliegtuig of, of zoiets naartoe? Um, ik denk het op zich wel. Maar um, ja, om op die hoogte met een parachute te landen... wordt het wel heel erg lastig, denk ik. Ja, ik denk nu, ik dat, dat kan. Nu spring jij ook wel eens van bergen. Uh, met zo'n wingsuit. Uh, iets kleiner wel dan de Mount Everest. Um, kan jij voor mij schetsen hoe dat is om op die top te staan... en er dan vervolgens vanaf te springen? Ehm... Um, Nee, je hebt, je hebt een, een natuurlijke angst om ergens vanaf te vallen, dus dat, dat moet je overwinnen. En of dat nou op 8 kilometer hoogte is, op 1 kilometer hoogte, maakt niet uit. Um, dat geldt ook met of zonder pak. Uh, daar ga je voorbij, dan spring je eraf. En dan is het zaak dat je goed recht vooruit gaat en niet op je rug en niet op je zijkant. Want met zo'n pak, uh, als je valt, bouw je snelheid op. Na een mm -hmm. seconde of drie heb je, dan ga je al een kilometer of 60, 70. Ja. En dan blaast dat pak uh, blaas zich op. Door er zit een lucht in. Dan krijg je een, uh, een vleugelprofiel. Ja. En nou, dan dit is dus even uh, ontvoerd Je duikt er eigenlijk ja. zo'n beetje Je duikt er vanaf, je en vanaf met pas je hoofd naar beneden. Na een bepaalde tijd klap je je armen uit. En dan, uh, dan vlieg je als een soort van vleermuis naar beneden. Okay, correct. Ja. ja. Dat is, uh, en dan, uh, dan komt al dat, uh, dat, dat lucht eronder. En dan. En dan uh, uh, ga je dan cirkeltjes maken of, uh, of ga je dan zo, zo hard mogelijk naar beneden? Hoe zit nou, dat? het hangt een beetje van de berg af. Je kunt uh, langs een wand vliegen, als die verticaal is. Of je kunt uh, het profiel van de berg volgen. Mm -hmm. uh, nou, in het geval van de Mount Everest denk ik dat hij alleen maar zo ver mogelijk uh, rechtuit wil. Want uh, ja, het lijkt me al moeilijk genoeg. Uh, Hoe lang is die uh, Joby straks aan het vliegen, denk je? Ik heb uh, eerlijk gezegd geen idee waar hij gaat landen. Maar het zal al gauw uh, 40, 50 seconden zijn uh. 50 seconden. Dan ja. heb je bijna 9 kilometer afgelegd. Nee, nee, nee. nee, nee. Met zo'n pak ga je... Nee, want kijk, de... waar ze beginnen met klimmen... Ze ligt al op 5 kilometer het basiskamp. Dus ja. lager dan dat komt hij sowieso al niet. Ik, uh, ja, ik, ik weet het niet echt, maar een, een kilometer of, of anderhalf... Dus zoiets hoogteverschil, uh, afhankelijk van waar hij landt, dit, heeft hij dat minimaal. Nou, dan ben je er dus helemaal op geklommen. Hè? En dan, ja, uh, dan ja. ga je niet eens naar beneden. Nee, dan ga je uh, anderhalve kilometer en dan moet je vanaf daar uh, weer naar beneden klimmen. Ja, maar ja, zo is het uh, in de bergen. Kijk, wij, wij ook met uh, soms landen Ja, dan moet je alsnog uh, drie, vier uur lopen om weer bij je startplek te komen. Maar dat maakt niet uit. Het is allemaal totaal uh, avontuur, zeg maar. Uh, Oké, okay. maar je, je kan niet uh, de hele berg af? Um, ja sommige wel Als je, ja, je hebt ook bergen aan de, bij de kust Bijvoorbeeld dat je gewoon op de strand kan landen Die dat, heb je ook Oké okay, dat, dat kan dan weer wel Maar bij de Mount ja. Everest kan dat gewoon niet Nee dat lukt gewoon niet Het ligt al Ja wat was startkamp ligt al 5 kilometer En uh, ja het ligt op de grens van Nepal en China Dus dat is allemaal hooggebergte al Ja maar dat, dat kan dan niet omdat dat te gevaarlijk is Of uh, hoe moet ik dat zien Nou ik denk dat het gewoon uh, te ver is uh, hij, ik, ik, ik lees trouwens dat hij uh, um, wil landen zonder zijn parachute te openen. Nou, dat is één keer eerder gedaan. Uh, door een Engelsman twee jaar geleden. Mm -hmm. uh, ja, Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Dat heeft hij nog niet onthuld. Maar dus, lijkt me hartstikke gevaarlijk. Ja, mij ook. Maar goed, hij zegt ook van het maakt me niet uit als ik bij dood ga. Nou, dat uh, zou mij wel uitmaken. <laughs> nee, nou, Lekker gedachte. Is, is die Joby wel helemaal honderd uh, in zijn hoofd? Ja, ik denk het wel. Dat zeggen ze van meer mensen die allemaal uh, hele spannende dingen doen. Dus uh, iedereen heeft zo zijn eigen schaal daarbij. Uh. Maar hij zegt, het maakt me niet uit of ik uh, dood ga. Hij is wel heel ervaren, dus dat is misschien ook een beetje bluff of zo. Hij zal niet doodgaan hierbij. Nou, ik denk wel dat hij het meent. Want als je dit niet meent, dan doe je het niet. Kijk, dit is dermate uh, uh, on the edge. Kijk, dat klim... bij de Everest gaan wel één op de drie of uh, mensen dood. Bij de klim. Dus nou, als je dit dan allemaal nog bij doet, dan wordt het al... Uh... Extra gevaarlijk. Dus de kans is reëel dat hij het, uh, dat hij het niet redt. Nou, de, de, het is afwachten dus en het zal in ieder geval een, een spannend filmpje opleveren, verwacht ik. Want hij maakt ook regelmatig van die shots met, met zo'n camera op je helm. Dus uh, ik, uh, ik uh, wacht af totdat dat, dat uh, online ja. komt. Uh, en uh, Dankjewel, nou, het Ronald. Uh, het wordt uh, live uitgezonden. Live uitgezonden. Uh, wanneer ja. kunnen we het kijken en waar? Um, ja, als je op de top is, dat, dat weet ze natuurlijk niet exact... maar het, het zal live te volgen zijn op uh, National Geographic Channel. Dat uh, in de gaten dus. Uh, Ronald, dankjewel dat ik je even kon bellen en uh, goedemorgen. Oké, okay, goedemorgen. Honest where I start from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 be waiting for you on the other side, on the other side.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 komt allemaal wel goed hoor met dat opstaan hier zo vijf minuten voor zeven op Radio 1 met Matt Simons uit Amerika komt hij en hij zingt With You. de paradijsvogel. En dat is een bijzondere vrouw vandaag, want zij is de grootste Nederlandse fan van de enorm populaire fantasy serie Game of Thrones. Ze heet Tiersa, komt uit Bergen en Roel zocht haar op. denk jij als je deze soundtrack hoort? Ja, dan gaat er weer van alles door me heen. Uh, want uh, ja, dan krijg ik helemaal weer zin om een uh, nieuwe aflevering te zien. En uh, dit is wel de, het liedje van uh, Game of Thrones. Maar word je, word je dan helemaal opgewonden of hyper? Of wat, wat voel je? Ja, ik word wel uh, denk ik wel opgewonden ervan. Want uh, als ik het ook op tv kijk en de serie, het liedje start, nou dan zit ik er weer zit ik er helemaal in. Ja, want ik hoor het sowieso elke ochtend uh, als ik wakker word. Het is mijn wekker. En daarnaast is het ook mijn ringtoon, dus uh, ik hoor het wel een aantal keren per dag, uh, het liedje. Even los van dat muziekje, want de serie is veel meer dan dat. En dat is ook wel te zien in jouw huiskamertje. Want overal zie je kleine verwijzingen naar die fantasiewereld van Game of Thrones. In de boekenkast staan uh, stel ijzeren wolven. En die beesten die komen veel voor in de serie. Uh, de boeken van Game of Thrones die staan er natuurlijk in. Uh, een oorkonde die je hebt gehad omdat je de grootste fan bent. Maar je probeert het wereldje ook een beetje echt te maken. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ik probeer ook gewoon door uh, kleine details in mijn eigen leven uh, met Game of Thrones bezig te zijn. Door, uh... Noem zo iets, een klein detail. Ik heb een armbandje en daar staat uh, in de fantasietaal die ze spreken in uh, Game of Thrones. Uh, ja, daar staat een stukje uit op, de, uit de zin uh, die veel wordt gezegd in de serie. Kun je het voorlezen? Uh, deze zin niet, maar mijn vriend heeft er ook eentje. En daar staat Shrek het trackie aan. En dat betekent uh, dat je, uh, ja, je bent de zon- en de sterren mm. van mijn leven. En, want je, je probeert het ook een beetje met, met die kleine details in je leven te brengen. Maar ik kijk nu even uh, door jouw kamer heen. En ik zie een paar meter van ons af. Staan dus twee paspoppen mm. met jurken die echt in de serie zijn gebruikt. Ja, dat klopt. Ik heb uh, uit seizoen 1 één, één jurk uh, nagemaakt en die is al helemaal af. En die heb ik uh, ja, zo goed mogelijk na proberen te maken. Want het is eigenlijk de eerste jurk die ik ooit gemaakt heb. En als ik jou de keuze geef of je blijft hier in het echte leven, tussen aanhoudsteken, gewoon op aarde. Of je mag leven in Game of Thrones, maar je moet er eentje opgeven. Ja, dat is dan wel een <laughs> hele moeilijke. Um... Ja, dan heb je het echt moeilijk mee, hè? Ja, want ik vind echt... Uh... Echt gewoon heel mooi hoe ze zweren. Nou, want het is echt gewoon ook, er zitten ook gewoon delen in die echt gebeurd zijn. Dus je had eigenlijk gewoon wel op aarde willen leven... alleen dan gewoon duizend jaar terug. Ja, ik denk dat het wel een leuke tijd voor mij was geweest. Naar nou, vroege vogels dan. Want om zeven uur begint dat weer. Janine, Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Heb je het weer een beetje overleefd, Kees? Ja, eerlijk. Mijn ogen die, <laughs> uh, die, die hangen ongeveer al bijna dicht. Maar uh, dat komt wel goed. Oh, dat is niet de bedoeling, want je moet nog drie uur lang naar vroege volgens luisteren, natuurlijk. Ja, dat komt helemaal goed hoor. Wij gaan hier onder andere een, een robotlibel laten vliegen. Echt, echt super gaaf. En dan heb ik ook nog een vlinde-expert erbij. En die gaat dan een beetje kijken of het wel een uh, soort ja, waarheidsgetrouwen libel is, maar natuurlijk. Kan je hem zelf besturen? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat ga ik zo meteen uh, allemaal meemaken. Uh, en uh, ik, ik ga een interview doen met een man die weet alles over het grootpoothoen. En dat is echt een bizar, bizarre vogel, want die begraaft namelijk zijn eieren in de grond. Ik dacht dat alleen amfibieën dat deden, maar kennelijk heb je ook vogels die dat doen. Nou, dus Straks dus en meer. in Vroege Vogels van 7 tot 10 op Radio 1. Uh, voor nu, einde start. Klaar is Kees. Goedemorgen.